Welkom bij Domus Phobiscuum. Een frisse kijk op de gebeurtenissen in het artsenwereldje. Met een knipoogje kijkt Domus Phobiscuum toe naar de gebeurtenissen en geeft Domus Phobiscuum zijn eigenzinnige kijk over de medische actualiteiten. Deze radiouitzending is te beluisteren via podcast. Alle informatie vindt u op onze website http://domusvorbiscom.blogspot.com. <middels> Goeiedag op deze tweede aflevering van Domus Vorbiscom. Vandaag over het syndicale geweld op MDF Forum. Cash Blaster. MDF Forum ontstond op 21 september 1999. Het Forum bestaat uit twee subfora. Er zijn er momenteel twee. MDF Forum, de Algemene Groep, en MDF SCI, de Wetenschappelijke Groep. De MDF Groep is besloten. Alleen leden kunnen lezen en schrijven in de groep. Iedereen is toegehouden de medische, deontologische en ethische code te respecteren, als mede de regels van welvoeglijkheid en het respect voor elkaars mening zo staat toch te lezen op de website van MDF. Ook staan daar nog een enkele andere zeer interessante zaken, onder andere: de moderator censureert geen berichten. En: het onderwerp van het Algemeen forum is alle medische en farmaceutische onderwerpen in de brede zin, om deze te kunnen voorleggen aan collega's. Niettemin zijn discussies toegelaten over niet-medische onderwerpen, op voorwaarde dat deze niet te technisch of niet te langdradig worden. Discussies over medisch-politieke onderwerpen kunnen eveneens, maar mogen niet ontaarden in nietes. Tot totte eindigt de goede raadgevingen op MDF-forum als volgt. Medische politieke discussies die aanleiding geven tot syndicaal verbaal geweld of twisten tussen de leden van het forum moet men vermijden of tijdig stoppen. De moderator kan vragen ze onmiddellijk te beëindigen. Al de rest wordt overgelaten aan het gezond verstand van de leden tot het tegendeel bewezen is. Einde citaat van MDF Forum. Welnu, de gomis voor vindt dat gezond verstand er al lang niet meer bij is. We keken het even na. Er zijn 1476 deelnemers. Artsen, apothekers, maar ook stillelezers, zij die nooit reageren. Ook niet artsen en uiteraard journalisten. Zij beschikken best over een grote mailbox en een grote hoeveelheid vrije tijd. In maart 2006 telden we 1476 berichten. Dat zijn er 47 per dag. De grote meerderheid van deze mails zijn syndicale twisten. Het syndicaal verbaal geweld op MDF neemt groteske vormen aan. ding is de mislukte start van Domus Medica. Eerst was er het niet van het Via Genie aan deze deelname. Onder ons gezegd het Via Genie, een groepje navormers, dat jaren onzichtbaar bleef, speelde nu ineens de hoofdrol. En in de pogingen tot fusie van een huisartsenvereniging naar één assenkoepel Domus Medica, speelde zij de eerste viool. Deze soap werd nog eens overgedaan in het VHP, het Vlaams huisartsenparlement, dat ook zijn deelname aan de Domus Medica weigerde. Het VHP, dat jaren onzichtbaar bleef, bleef in de mist van Klein Brabant, poogde naar buiten te treden met woordelijke weergave van vergaderingen zeg maar uitgetijpte bandopnames. Het is daar dat sommige leerden dat je maar beter alles een band kan opnemen. Nu goed, de domus medica zou één groot huis worden met veel kamers en ook een warm welkom aan iedereen. Een regering van nationale eenheid, zoals cultingsbureau, dat zo mooi zegde, maar. De ene crisis volgde de andere op. Zelfs het SVH besliste op het laatste moment om niet aan boord van het DM-schip te gaan. Is het warm welkom van de Domus Medica dan zo afgekoeld? Wat er ook van zij, op MDF geven de verschillende voor- en tegenstanders elkaar de volle laag. Terecht vraagt een mdf lezer zich af, ik citeer, wel nu, in de huidige padsituatie binnen de Domus Medica, is het vanzelfsprekend dat de enige mogelijke dialoog erin bestaat de ongelukkige gebeurtenissen van 28 januari openlijk te herroepen en, in een grootmoedige geest van verzoening, de effecten ervan ongedaan te maken. Ik wacht nog steeds op een bemiddelaar zonder menselijk opzicht zou opstaan en die taak op zich zou nemen. Dat zou pas een dialoog zijn. En de citaat. Ha, wel nu, Domus Vobiscum, heeft een groot aantal bemiddelaars horen zeggen dat elke poging tot verzoening is gestrand op de klippen van ondiep water. De Domus Medica, eens een droom sedert de state generaal van 94 zal zijn ziel best eens in het warme mei zonnetje misschien ontdooit het ijslaagje dan het is immers nu of nooit iedereen wil namelijk aan boord Domus Medica, verwarm uw ziel en heet iedereen opnieuw warm welkom. We wachten op deze boodschap, reeds sedert 28 januari, de dag waarop twee broeders versmacht werden in het alibi van juridische steekspelletjes. Domus Medica, het woord is aan u. This podcast is produced with Gas Blaster.